Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Iraanse revolutionaire garde heeft vorige week verschillende keren gevraagd... om het instellen van een no-fly-zone bij het vliegveld... waar per ongeluk een Oekraïns passagierstoestel uit de lucht werd geschoten. Uiteindelijk is daartoe niet besloten, zei een generaal van de garde... op een persconferentie. Het vliegtuig werd door een fout met een kruisraket beschoten. Hij zegt dat hij daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Een luchtfilterbedrijf in Emmen heeft tientallen medewerkers jarenlang blootgesteld aan een kankerverwekkende stof. Het negeerde rapporten met waarschuwingen over de veiligheid en nam geen beschermende maatregelen. De stof kan ogen en luchtwegen irriteren. Medewerkers zeggen dat ze gezondheidsproblemen hebben gekregen. De directie van het bedrijf zou zijn geschrokken en bereid zijn om wat te compenseren. In Taiwan heeft de zittende president Chang Ing-wen de verkiezingen gewonnen... Met vrijwel alle stemmen geteld staat ze op 57 procent. Haar belangrijkste rivaal, die meer pro-China is... bleef steken op 39 procent van de stemmen. Tsai zei dat vrede en dialoog cruciaal zijn voor de stabiliteit van Taiwan... en dat haar regering niet zal toegeven aan dreigementen uit China. In Glasgow hebben zeker 100.000 mensen meegelopen... in een mars voor Schotse onafhankelijkheid. Het was de eerste van zeker acht demonstraties die voor dit jaar gepland staan... De betogers willen dat Schotland zich afscheidt van Groot-Brittannië... en hopen op een nieuw referendum daarover. En Patrick Roest heeft op de EK Schaatsen in Heerenveen... de titel op de 5000 meter veroverd. Hij reed een nieuw baanrecord van 6 minuten, 8 seconden en 92 honderdste. Het zilver was voor Sven Kramer en het brons voor de Rus Juskov. Bij de vrouwen prolongeerde SM Visser haar Europese titel op de 3000 meter. Ze zette een tijd neer onder de 4 minuten... En op de 500 meter voor mannen was er ook een Nederlandse medaille. Daida in het tap pakte het zilver. Het weer nog wolkenvelden, maar droog en vannacht niet kouder dan 4 graden. Morgen vooral in het noorden regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NHO. Enorm... ZFM, verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. Kom uit het land van Anne Faber Michael P.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 Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena, waar de oranje lewinnen niet meer alleen staan. Het land van waterkenners en bruggenbouwers, bierbrouwers. Maar laten we het nuchter houden, het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf, nog steeds heerlijk. eerlijk. Ah. Oh. Kom uit het land waar je doorheen scheurt, in drie uurtjes Met nieuwe straattaal, elke tien minuutjes Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is Een AZC om de hoek een groot probleem is Kom uit het land waar mijn gabber André Haas is Samen met zijn vader in basis. Het land waar Ronel, Soufian, Jorik de game runnen Hip-hop van eigen bodem, waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJs internationaal ooit zijn begonnen. Bij u in de kleine zaal. Het land waar, als je rijk wordt, je zoveel inlevert. Die blauwe envelop, die is nooit winstgevend. Het land waar zwarte piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kannen en lachers op Koningsdag. Samen na verlies, dit land het veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Nederland, Nederland, Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten. En treitervlogger is een schitterend woord. Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord. Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen. Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden? land waar we er samen altijd wel uitkomen Waar we fouten maken zelfs met de juiste dromen Kom uit het land dat waarde hecht aan jouw leven Waar we elkaar in waarde laten en elkaar vergeven De vruchtbare grond van onze vriendschap God wat tot is het, het fijn om je te zien. te zien, gat Dit is het land waar ik ze overwinnen aan het einde Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand Dit, Dit is, is voor Nederland Baas B. Lange Frans. Baas B. Lange Frans. We hadden het over het land van vriendschap. En we gaan lekker verder met. Uh, ja, Bert van Beek. Jij was de liefde van mijn leven. En zodanig, natuurlijk, de drieënberij van Fred Heij.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 het is pan, ja, wij. Ik ben stank, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nekker, yo no quiero. Hangen met mensen, quero Hier, wemen Spaanse het voelt wemen Spaanse troep. Donde está mi dinero? als noches en tot ziens. Vet nunca, nooit vriends. Los geselejitos, donde está genitos? Costadelsos. Los geselejitos, donde está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 so sowieso For the house chorizo Bocadillo con manchejo Dat is faba -gejo. El anus del, anus del Diablo Dat is de costa de, is de eso costa El de Anus de eso. del Diablo Dat is de costa de eso Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus ven je coño Los geselejitos Dónde están genitos? Oh. Costa del Sol, los Gestelejitos, Donde está tachernitos. Oh. Costa del Sol. Hola, supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get expansion. Get expansion. Hola, supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish.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 We Oh, het is Superman Kato. Ja. Trillibanka. Eh. Let's finish. Let's get Spanish. De jeugd van tegenwoordig. Ja, ja heerlijk. Heerlijk nummer. Doen we gelijk weer een beetje verlangen naar de zomer eigenlijk. Ja, het is wel tijd tijd voor de zomer, hè? Ja, ja maar hier, hier staat... Eh, ik, ik doe het niet. Nee. Nou ja, dat heet, zo heet dat nummer. Ik doe het niet. Van Leeën. Van Leeën. een Ideaal plaatje. Klinkt ideaal. Maar. Ja, is het mogelijk? Hey, ja, dat zullen we maar, zullen we maar een vraagteken achterzetten. Ja, laten we dat maar buiten. En ten ene op YouTube tot de klokjes van 7 uur. Dat allemaal op die 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk digitaal kanaal 40. En uh, we gaan lekker verder met uh, ja, zijn laatste single van Michael Noben en al jouw verhalen. Het beste dat je gaat Want al je woorden waren al die tijd niet waard Je bleek om maanden niet alleen te zijn van mij Ga weg Het maakt me niets meer uit wat jij ook zegt En alle tranen die je huilt die zijn niet echt ik geloof nu in geen woord meer over spijt Al jouw verhalen Over liefde voor altijd Voel me verraden Je hebt gewoon een spel gespeeld Dat deed je vaker Ik geloof dit Zijn niets meer waard, verloren tijd, voor ons geen later Al doet de pijn, het gaat niet meer, ik moet je laten Al je verhalen, ik trap er niet meer in Ja, ik weet dat het wel slijt. Maar het is over, ja we zijn elkaar nu kwijt. Alleen herinneringen die ik met jou deel. Een droom. Het is niet meer dan een ingespatte droom. Er was de reden waarom ik jou heb geloofd. Ik hield van jou, maar deze keer is het te veel. Al jouw verhalen over liefde voor altijd. Voel me verraden. Je hebt gewoon. De pijn, het gaat niet meer, ik moet je laten. Al je verhalen, ik trap er niet meer in. Al jouw verhalen, over liefde voor altijd vol me verraden. Je hebt gewoon een spel gespeeld, dat deed je vaker. Maar ik geloofde, tegen beter weten ik. Niets meer waard, verloren tijd voor ons gelaten. Al doet de pijn, het gaat niet meer, ik moet je laten. Al jouw verhalen, ik trap er niet meer in. Al jouw verhalen, ik trap er niet meer in. Ja, onze ochtend, hier al een paar keer geweest in de studio. Michael Noben. En al uh, jouw verhalen, heerlijke nummers. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, dat is een goed nummer. Ja, ja, ja. zeer geniet. een goede tekst. Ja. Ja. En ik heb er eentje klaar En deze is uh, ja, van de Zandvoortse Zongen. Kun je hem raden, wie? Yves Berense. Ja, helemaal goed. Voor jou. Ik zie je lopen met een ander...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 Mooi ja. eind. Ja, toch? Jazeker. Hé, hey, we gaan eventjes uh, naar Tiel. En dat doen we lopend. Oké, okay. <laughs> dat doen we met de Rockstar 3. En dan zijn we het uh, over visite. Wel bekend van uh, natuurlijk de uh, Melody van Lenny koor Visite, visite, een huis vol visite. De zaterdagavond berucht en beroemd. Het feest kan beginnen, want wij. Binnen. Wat wordt het een chaos, een chaos vannacht Visite, visite, een huis voor visite De zaterdagavond, berucht en bloem. De stad die gaat open, wat wordt er gezopen De kater komt langs.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 je doet niets. Blijf je bij mij. Als je wilt, dan ga je met mij mee. Als je wilt, dan ga je met mij mee. Als je wilt, dan ga je met mij mee. Als je wilt, dan ga je met mij te Als je wilt, dan ga te met mij mee. Als je wilt, dan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 De wereld op Corazon. Enrique Iglesias. Ja, het ja, er, er een beetje naar de, naar de zon toe. En, ja. ja. Het is toch nog wel een beetje... Het is ook nog niet echt winter. Dus uh, uh, misschien komt het daardoor. Uh, zou dat zijn? Ja, misschien uh, hè. Uh, gokken natuurlijk. Misschien, misschien, <laughs> misschien slaan we hem deze keer over. Weet je wat ik meestal zeg? Oh. <laughs> uh, ik, ik heb dus een zoon en dan zeg ik altijd van, joh. Joh in radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Nou bedoel ik. <laughs> Amazing wow. wow. op dat heerlijke station vanaf de tolweg 10A op 104,5, op de kabel. En ik heb tevens ook nog een uh, verzoekplaatje. En een verzoekplaatje is van Maarten uit Haarlem. En uh, ja, hij wilde een plaatje horen. En wat tevens ook uh, ja, de nummer 5 is... in, uh, in de Entertainer for You Touch top 5. En dat, uh, dat gaan we doen. Brian Voelt. En waar is de liefde? Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainer for You. En ja... Dan moet je wel de schijf openzetten. <laughs> de eerste nacht, de eerste zoen, ik weet het als de dag van gisteren. Je mooie lach is er als toen, maar ondertussen wordt het mistig. Want je woorden klinken oorverdovend stil. Je handen in your in my hands, feel a chill. Where is the liefde. Alles wat ik wilde, hier stoute schoenen, wilde haren, waarom moet ik ze nou missen? Want je woorden klinken oorverdoovend stil. Hebben je handen net het antwoord meegedeeld? Ja, ik zie dat je me iets niet zeggen wilt. Tegen beter weten in te veel Waar is de liefde? Waar is de liefde? Waar is de liefde? Ik mis je ogen als de zon Waar is het vuur dat ooit bestond? Waar is de liefde? Waar is de liefde? Ik mis de warmte die je had Waar is het hart dat je me gaf? Waar is de liefde?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 De liefde, zo dat was hij dan, de nummer 5 uit de Entertainment for You Dutch top 5 van Maarten uit Haarlem. We gaan uh, de drie op een rij van Fred Heij draaien. En uh, we beginnen met uh, ja, Don McLean en Eventally. de drie op een rij van Fred Heij.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 work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe the true love never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 De drie op een rij van Fred Heij. Ja, en dat was Don McLean dus met Eventley. En uh, als tweede hadden we de Creed Dance uh, Clearwater Revival. En uh, ja, als laatste Don Henley en The Boys of Summer. En uh, ja, hoe, hoeveel staat het uh, Clubbrug tegen Ajax? Het is net afgelopen. Het is uh, 3-1 geworden voor nou, Ajax. Nou, mooi. Dus... Uh, die hebben ze weer in de pocket. Ja, dat is een uh, laatste oefenwedstrijd... en dan uh, gaan ze zich opmaken weer voor de competitie. We gaan het afwachten. En zo is het. We gaan verder met uh, Rod Stewart... en uh, Sometimes When We Touch... You ask me if I love you And I choke on my reply I'd rather hurt you honestly Than mislead you with a lie And who am I to judge you In what you say or do I'm only just beginning To see the real you, and sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I want to hold. Security, some tenderness of eyes. I'm just another rider, still trapped within my truth. A hazard and prize fighter. My At times I understand you And I know how hard you try I watched while love command you And I've watched love pass you by At times I think we're drifters Still searching for a friend A brother sister but then the passion flares again Ja, heerlijk die man. En hij zingt nog steeds, hè? Meen je niet? Ja, ja, ja. Hoe oud is die? Jong, dit, dit, dus dit, is, dit dit nummer is nog niet zo gek oud. dat hij nee? uit heb gebracht. Nee, nee, nee. Oké. Okay. En volgens mij is hij ook weer pas getrouwd. Dus Meen je <laughs> niet? Ha? Gewoon weer een nieuw leven. Ja, gewoon gesproken. door. Oh. <laughs> Ja, het is een apart, ja, maar wel leuk. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Ja, zeker weten. Charles, even van Kensington, die wou je horen. Ja, zeker. Heel mooi nummer. Daar is hij dan. We zijn weer aan het einde gekomen, Pet. Een begin en een eind, hè? Zit eraan. Ja, we hebben een begin en een eind. En uh, ja, het einde is nu gekomen in ieder geval. Ja. Voor, uh, voor, de, voor deze avond dan. Voor deze ah, avond, zo ja, Niet voor ons. Nee. Wij uh, gaan nog even door. Tenminste, ik <laughs> weet niet wat jij gaat doen, maar dus ik is, ga nog eventjes gezellig uh, wat uh, uit eten. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga me flink bezetten. Ja, <laughs> ja gelijk heb je. <laughs> maar dat doe ik ook tijdens het eten. Ja, dus. door, dat is uh, gezellig bezetten. Ja, ja, toch? Hartstikke leuk. Hey, in ieder geval bedankt uh, ja, uh, voor jouw uh, gezelschap hier vanavond. Ja, van dankjewel dat ik uh, aan mocht schuiven Ja, ja nou, uh, dat uh, is leuk. even zo uh, uh, Het is weer eens wat anders. Ja, zo is het. Ik bedoel, nou ja, en Ajax gewonnen met 3-1. Dus, uh, ja, ja, maar dat kan niet meer stuk. Uh, zo is het. Ik zou zeggen, in ieder geval... iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken naar ons. Naar oh. ons uh, ja, <laughs> ja, en naar ons slappe gaan hoer eigenlijk. Ja, zo is het. In ieder geval hoop ik wel dat er, dat er een hoop uh, leuke muziek voorbij gekomen is. En uh, ja... Ik zou zeggen, graag de volgende week. Een goed weekend tot en geniet ervan. Groetjes, bye bye.